De oppositie eist onder meer dat elke Egyptenaar het recht krijgt... een politieke partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen. De oppositie wil ook komende vrijdag opnieuw miljoenen mensen op de been brengen... voor wat ze noemt een overwinningsmars. De emigratiebeurs in Houten is dit weekend door ruim 11.000 mensen bezocht. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar. Op de beurs kunnen bezoekers zich oriënteren op een verhuizing naar het buitenland. Er was vooral veel belangstelling voor Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Mensen die Nederland willen verlaten zijn vooral op zoek naar meer ruimte, minder files en een lagere criminaliteit. Dagelijks emigreren ruim 300 mensen uit Nederland. FC Groningen is er niet in geslaagd de derde plaats over te nemen van Ajax. Uit tegen de Graafschap kwamen de Groningers niet verder dan 1-1 ook Ajax voorspeelde twee punten. Bij Rode JC werd het 2-2 na een aanvankelijke voorsprong van 2-0. Ajax-spits El Hamdawi miste kort voor tijd een strafschop. Ajax staat nu vijf punten achter op Twente en PSV. NAC verloor thuis met 2-0 van Heerenveen en NEC won thuis met 2-0 van Excelsior. Dan het weer. Vannacht toenemende bewolking, minimaal rond 4 graden.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 Goedenavond, u bent terug bij de VPRO, komend uur Bureau Buitenland. Een heel uur gaan we het hebben over Egypte. Een historische week, historische weken en waarschijnlijk ook nog historische weken voor de boeg. We gaan erover praten met Gert Lange, Donk, een Vlaams verslaggever die nu in Cairo is. Rick Delhaas, uh, onze eigen collega van de VPRO, die was in Egypte uh, de laatste weken. Marielan Kani zit in de studio, hij is uh, politicoloog en uh, Irakees van afkomst, uh, geloof ik. Ja, dat zie ik. En Bertus Hendricks, die is van het Instituut Klingendaal, Midden-Oosten-deskundige. En Anna Luiten zit in de studio in Brussel. En zij was ook op dat uh, Taglierplein uh, de afgelopen week en de week daarvoor. Ja, laten we maar beginnen met uh, Gert Langendonk, die uh, nu nog in uh, Cairo is. Hallo, goedavond Gert. Hoe is het daar nu? Uh, vandaag is het uh, behoorlijk rustig. Uh, wat er vanochtend wel gebeurt is dat het leger het daggerichtplein uh, een beetje schoongeveegd heeft. Ze hebben beslist dat, ze, dat het nu gedaan moet zijn met betogen. Er zijn een, een beetje schermutselingen geweest, maar de betogers hebben dat eigenlijk uh, vrij, vrij makkelijk aanvaard, de meeste. Uh, de gen, er is nog wel een harde kern die, die blijft. Waarom blijven die? Waarom willen die mensen nu nog zo graag op het plein zitten? Wel, het is een beetje dubbel. En, en vandaag hebben de mensen die willen blijven de grootste dag eh, doorgebracht met het uitleggen aan de andere mensen waarom ze willen blijven. Voor een stuk is het uh, politiek. Mensen die zeggen van wij willen, uh, willen Mubarak niet inruilen voor een militaire dictatuur. Ze vertrouwen het leger wel. Ze geven hen voor een stuk het voordeel van de twijfel. Maar ze zijn een aantal eisen. Uh, de noodtoestand moet opgeheven worden. Vangenen moeten vrijgelaten worden. Er moet een regering komen met een belangrijk uh, component Burgers, dat soort eisen. An, aan de andere kant zijn er ook mensen die gewoon geen zin hebben om, dat het ophoudt. Ja, het Omdat, was, uh, in, in, de, in de zin van dat het zo leuk en feestelijk was op het plein. En, en dat die geest van, uh, van de opstand maar lang mag blijven. Ja, niet, het was niet altijd even leuk natuurlijk toen er werd gevochten. Maar het, het gaat dan vooral over het samenhorigheidsgevoel. Dat men daar gevonden heeft. Uh, in één aspect, bijvoorbeeld, uh, vrouwen hebben het altijd heel lastig gehad. In Cairo worden constant lastig gevallen op straat door jonge mannen. En uh, dat is iets dat op het Tachirplein gewoon niet bestond. Dus dat was een soort utopia van de Egyptische samenleving, waar arm en rijk, jong en oud, christen en moslim, man en vrouw, in effect harmonie samenleven. En, en veel mensen willen niet dat dat ophoudt, want ze zijn bang dat dat uh, dat, dat nu voorbij is. confrontatie met de realiteit niet doorstaat. Ja, uh, het leger heeft nu het initiatief, zou je wel kunnen stellen. Wat zijn de, de maatregelen die ze nou uh, de afgelopen twee dagen hebben genomen? Uh, ze hebben het parlement opgegeven. Uh, dat is logisch wat een eis van de oppositie, omdat het parlement wordt als onwettig beschouwd, omdat uh, de verkiezingen vervalst waren met dat presidentiële verkiezingen. Ze hebben de grondwet opgeschort, wat ook een eis van de oppositie was, omdat daar een aantal amendementen in zitten die het doel waren om Boeibaren en het regime te beschermen. Die grondwet is opgeschort, er gaan amendementen komen en die worden dan voorgelegd aan een referendum. En het leger heeft ook beloofd dat ze maar zes maanden aan de macht gaan blijven. En hoe is daarop gereageerd uh, in Cairo door de, door de bevolking en door de, door de mensen die al dan niet op het Tagheerplein waren? Ik, ik denk de weken dat ik hier zit, je hebt altijd een, een splitsing gehad, een tweedeling in, in de samenleving tussen mensen. die uh, wat we hebben voor een stuk gezien, Promowagak, dat was denk ik wel zo het grootste deel georganiseerd. Maar je had wel een, een groot deel van de bevolking, misschien wel de meerderheid, Gaan. Dus dat was zo na de eerste speech. Hey. Gert uh, Langendonk van de Morgen, dank voor dit moment. Uh, Mariwan Kani, laten we ze uh, met jou verder gaan, want jij hebt natuurlijk voor ons de, de kranten bestudeerd uit Egypte. Ja, wat, uh, die mogen nu uh, schrijven wat ze willen. Wat schrijven ze? Ja, nou, ik heb eigenlijk naar verschillende kranten in verschillende landen gekeken en ik kwam met het idee dat uh, na de felicitatie van het Egyptische volk geven dus de verschillende Arabische kranten commentaar op de revolutie in Egypte. Naar gelang de regering die de krant financiert. Nou, bijvoorbeeld, de uh, al quds al-Arabi, dat is een internationale krant, wordt in Londen uitgegeven, heeft een, uh, uh, een commentaar geschreven onder de titel Dank u, grote Egyptische natie. En de schrijver schrijft en zegt: de, de mooiste toespraak die ik in mijn leven gehoord heb, was die van Omar Suleiman, waarin hij de beslissing van Mubarak bekend heeft gemaakt dat. Mubarak opgestapt is. Dat was dus ook wel een korte toespraak. Ja, dat was een korte toespraak. En hij, hij benadrukt eigenlijk dat, dat de toespraak was niet meer dan twaalf woorden. Maar deze twaalf woorden hebben de harten van 350 miljoen Arabieren... en anderhalf, anderhalf miljard moslims veroverd. En die dus aan de, aan de, gelijktijdig dan, uh, geeft, hij, geeft hij commentaar uh, over de, de, de consequentie van, uh, van wat uh, in Egypte gebeurde. En zegt dat de val van Mubarak en zijn regime. is de val van een, een, een tijdperk: de val van wat het gematigde kamp wordt genoemd. Het is het einde van de Camp David-vredesakkoorden tussen Egypte en Israël en de gevolgen daarvan. En gelijktijdig zegt hij dat deze heilige revolutie... Egypte terug naar de Arabische wereld als een leidende stad... die een belangrijke rol gaat spelen in de regionale politiek. En de krant hoopt dat het Egyptische leger... een nieuwe machtsbalans in het Midden-Oosten tot stand brengt. Dat is zeg maar een paar Arabistische uh, reactie op, op de gebeurtenissen in Egypte. Dus dan is de val van Mubarak vooral ook een, een nederlaag voor Israël? Dat wordt gesuggereerd door. door aan, of in ieder geval wordt het gehoopt. Nou, ik heb ook in andere kranten gelezen. Dus bijvoorbeeld de Libische krant Al-Jamahir. Al en de Libiërs hebben eigenlijk heel veel dingen te herstellen. Omdat li uh, Libië stond officieel uh, achter Mubarak. Tot het laatste moment heeft uh, Gaddafi uh, uh, Mubarak gebeld. En de, dus de krant komt uh, uh, met de titel... We waren voor Egypte, niet voor Husni Mubarak. En dan legt hij uit waarom zij voor uh, uh, Egypte waren. En dan komt de krant... Uh, en de krant wens dat de Egypten zijn rol en invloed in de regio terugkrijgt. En verder beweert eigenlijk de krant dat de Libiërs pijn leidt... als hij ziet hoe Egypte zich overgeven heeft aan Israël. Wij lijden pijn als wij zien dat de vertegenwoordiger van het Witte Huis... Egypte niet als een soevereine staat behandelt... maar als een provincie van Amerika. Dus, dus de, de, de, zij willen ook eigenlijk Egypte terug als een leidende figuur in de regio... Nou, dan de Iraanse kranten bijvoorbeeld. In Iran, daar wordt ook veel gesproken op dit moment over, over Egypte. Uh, en uh, dus de, de, de belangrijkste krant in Iran beweert dat de Egyptenaren deden wat de Iraniërs in, in 1979 gedaan hebben. En dat de Egyptenaren eigenlijk hetzelfde pad ingingen als Khomeini toen de Iraniërs heeft geleid. En dan de krant citeert ook: de Iraanse president Ahmadinejad dan schrijft. de standvastigheid van de volkeren in het Midden-Oosten zal een nieuwe Midden-Oosten creëren zonder Amerika en zonder Israël. Dat is eigenlijk dus de wens van uh, Iran die uh, uh, verspiegeld is in, in de krant. Nou, dan, dan kom ik bij de Saoedische kranten. Ja, ga maar <laughs> dus, dus, verder. Je hebt ze ja, allemaal gelezen. Ja. Nou, de, dus, de Saoedische krant waarschuwt uh, zeg maar voor een eventuele Iranse invloed in Egypte. En de krant zegt... De val van Mubarak heeft 18 dagen nodig gehad... Dit was waarschijnlijk het gemakkelijkste deel van de revolutie. Wat komt is moeilijker en gevaarlijker... en zou Egypte een tijdperk kunnen inluiden... van politieke instabiliteit en onveiligheid. De krant verwacht dat Iran tijdens de komende verkiezingen... partij zal kiezen voor de moslimbroederschap... zoals de Iran dat in Palestina gedaan heeft met Hamas... En in Irak met de shiitische groepen. Dus de Saoedische kranten, eigenlijk de Saoedische regering... is bang voor de invloed van, uh, van, uh, uh, uh, van, Iran, de, van Iran in Egypte. Ja, die nou, kunnen daar misschien uh, proberen een islamitische staat van te maken. Ja, nou dan kom ik nu eigenlijk bij de laatste krant. Dus de krant uit Irak die heeft uh, iets heel erg leuks gedaan. Uh, uh, en de krant heet Zaman. die hield een enquête onder 11.252 lezers. Uh, en de vraag was, wie is het volgende regime die gaat vallen? En dan uh, zeg maar uh, 30% van de Irakezen hebben geantwoord... de volgende regime die gaat vallen is Irak zelf. En daarna uh, 17% hebben, hebben gezegd dat Libië is kandidaat nummer 2. 16% hebben ze gezegd Syrië is kandidaat nummer 3. En daarna 10% zegt Jemen, 7% zegt Algerije... En 6% zegt Soedan. En als je kijkt, al die Dit landen. Dit lijkt wel een soort, soort uh, paardenrennen. van wat ze het volgende regime inzetten. Ja, en het is opvallend hier aan. is dat al die republieke uh, uh, uh, regimes. In, in, in de regio hebben een grotere problemen. En in dezelfde enquête blijkt dat de monarchieën eigenlijk veel beter doen. Dus 3% van de mensen denkt dat Kuwait misschien problemen kan krijgen. Nog 3% zegt dat Saudi-Arabië zou uh, problemen krijgen. En 1,4% zegt dat Marokko in problemen zou ja. komen. Maar dit zegt vooral uh, hoeveel hekel uh, die aan hun eigen regering hebben. Ik denk het wel, ik denk ja. dat dat klopt. Maar, maar uh, voor de rest eigenlijk Libië als de tweede kandidaat, Syrië als ja. de derde kandidaat, ja. zit ja. er wat uh, logica in. Eigenlijk, ja. Het is de hoop die hier uh, spreekt. Um, Bert Sendrix van, van Klingendaal. Kun je er nog iets aan toevoegen? Wat wordt het volgende land? Ja, dat is uh, zo'n uh, moeilijke voorspelling, daar waag ik me niet aan. Maar uh, het is duidelijk dat uh, het land dat momenteel de meeste instabiliteit heeft... dat is Jemen. En iedereen kijkt natuurlijk naar uh, Algerije. Maar ik denk dat je de, de taaiheid van het Algerijnse regime niet moet onderschatten. En tot nu toe zijn de eerste aanlopen van de oppositie in, in Algerije... Uh, redelijk succesvol uh, opgevangen, uh, dus... Ik weet het niet. Ik denk dat het niet zo automatisch is van nu valt iedereen om. Nee. Daarvoor zijn de situaties te verschillend. En zijn, uh, laten we zeggen, de, zoals de, de, de massa leert en hoop krijgt uit het Egyptische voorbeeld. Zo zijn ook de regimes natuurlijk ontzettend goed aan het kijken. Uh, wat er in Egypte en Tunesië allemaal is fout gegaan. En je ziet dat men al voorzorgsmaatregelen neemt. In Bahrein, uh, daar heeft, heeft men dus, uh, uh, ik geloof, 2000 dollar in, aan iedere onderdaan uh, gezegd. om de ergste ontevredenheid weg te nemen. Ik denk niet dat men daar alles mee afkoopt. Daar. Maar uh, men, je ziet dat regeringen proberen zich zo goed mogelijk op te stellen. In Jemen uh, zijn vandaag ook weer demonstraties. Maar was er ook een oppositie die het aanbod van uh, Ali Abdullah de president voor een dialoog heeft aanvaard. Dus ook de, ook de regeringsleiders... En de, die proberen de lessen uit uh, Egypte, Tunesië te trekken. Duidelijk. We gaan nog heel even terug naar... Uh... De gebeurtenissen van de afgelopen week. Bertus Hendricks, dank voor dit moment. Rick Delhaas, je bent teruggekeerd uit Egypte. We gaan zo luisteren naar de reportage die je hebt opgenomen op het Agierplein. Vorige week lieten we daar al delen van horen van wat je daar hebt meegemaakt. Een historische gebeurtenis heb je meegemaakt. Dat is wel duidelijk. Uh, dat denk ik wel, hoewel het natuurlijk nog in progress is. Het is nog niet afgelopen. Uh, ik denk dat er wel aan een, een aantal voorwaarden van de demonstranten is voldaan. Maar als je goed kijkt, is uh, toch de grote vraag... wat de oppositie op dit moment in de overgang te zeggen heeft. En dat is eigenlijk heel weinig. Mubarak is weg, het, het parlement is ontbonden. Uh, de grondwet is opgeschort. Maar is een commissie die gaat uh, die grondwet, uh, zeg maar... Uh, amenderen. Maar wat nou precies de rol is van de oppositie... in die interimperiode, uh, nou die is in ieder geval heel klein... en het is onduidelijk. Maar wat historisch was het, het zeker. Ja, wat was het keerpunt? Ja. Nou, volgens mij, um, het is inderdaad wat Gert uh, Langendonk ook zei... Um, uh, die toespraak van Mubarak op dinsdag uh, uh, anderhalve week geleden... toen begonnen heel veel mensen te twijfelen... oké, okay, hij blijft nog maar uh, tot september zitten... Is ook wel dus voldoende. hij zei, ik ben niet herkiesbaar vanaf Precies. september. en mijn zoon moment... zal me ook niet opvolgen. Dus eigenlijk was het probleem hoe Barack op enige termijn... Uh, dat weg. was kennelijk een bot wat mensen aan het twijfelen bracht. Maar het geweld van woensdag en donderdag... Woensdag vorige week. Ja, toen is er dus, uh, zeg maar, eigenlijk een machtsvacuum gecreëerd. De politie werd teruggetrokken. En opeens werden die bendes op de demonstranten afgestuurd. En er werd toch echt wel uh, flink geweld gebruikt. Hè? Ik bedoel, er zijn... Daar ben jij bij geweest. Daar was ik bij. En toen waren er, er, er niet alleen die kern uh, de kerndemonstranten, maar heel veel mensen die zeiden van... luister, dit regime kunnen we dus gewoon niet vertrouwen. En toen nam eigenlijk het zelfvertrouwen onder de demonstranten weer maar enorm toe. We was gaan nog, door tot het einde. Er was nog het moment dat het vanuit hier... Uh, um, betwijfeld werd van, ja, gaat het leger schieten of niet? Want dat is natuurlijk een heel fundamenteel moment. Ja, dat, dat was volgens mij op donderdagavond. En dat heb ik ook meegemaakt. Ik zat toen in mijn hotelkamer en werd s'nachts wakker van... Uh, ja, zeg maar, legertrucs die werden aangereden. En uh, die kon ik onder mijn hotelraam... Uh, Doorzien rijden. Enorm veel troepen en ook met uh, mitrailleurs boven op het dak. En er was toen eigenlijk ook het gerucht van gaat het leger wel of niet ingrijpen? Volgens mij heeft Bertes het toen ook vergeleken met het uh, Tian uh, En uh, er was ook een gerucht dat ze alle buitenlandse journalisten zouden oppakken. En op de een of andere manier. Heb je toen zelf ook echt op in je bed gezeten de hele nacht? Ik heb uh, al mijn materiaal uh, op verschillende plaatsen uh, in computers en, en op. Uh, dus, uh, en ik heb al mijn spullen gepakt, uh, zodat ik niet uh, zeg maar in mijn onderbroek uh, de straat opgeflikkerd zou worden. Uh, dus ik heb wel ik heb echt gedacht van ja, ja. Het, het is mogelijk uh, dat het vannacht gebeurt. Ja. Anna Luiten uh, verbleef ook op het Taghierplein, uh, Vlaams journalist. Ja. Datzelfde moment meegemaakt, dat, dat het er even op bleek dat het leger misschien toch zou ingrijpen. Ja, en ik denk, het, het, zat bij, het zat ook in heel verschillende fases. Hè. Het begon eigenlijk uh, op dinsdag, was het leger heel blij... Uh, ...zat uh, vrolijk mee koeken en uh, drankjes te drinken en te eten... Um, ...en waren de mensen heel gelukkig dan, zoals Gert van Langendonk... ...en ook de andere collega's zeiden... ...die dinsdagavond is er een grote omwenteling geweest... ...bij die eerste toespraak van Mubarak. Ik denk dat ook een heel bijzonder belangrijk moment is geweest... ...het moment waarop internet terug is gekomen... Uh, waarop mensen terug YouTube-filmpjes konden plaatsen... terug op hun Facebook konden. En toen zijn er heel veel beelden geplaatst... van wat de politie de week daarvoor allemaal met betogers had gedaan. Dat is ja, dus ook niet onbelangrijk, want Rick, dat heeft Rick, heel veel mensen boos jij gemaakt. Jij verbleef in een hotel, maar uh, Anna, jij verbleef echt daadwerkelijk... op het plein in een tentje. Op het plein bij het tentje. En ik logeerde een paar straten verderop bij uh, vrienden die... Eigenlijk in dat activisme in Egypte altijd actief waren geweest. En ik, ik kende beide kanten van de angst. Eigenlijk was het op het Tahirplein veel rustiger op die dagen, buiten dat schieten op een bepaald moment, dan in de uh, omliggende straten waar uh, er heel veel werd uh, gevochten, één, maar waar vooral de grote angst uitbrak, niet alleen ten opzichte van journalisten, maar ten opzichte van alle mensenrechtenactivisten waar binnen werd gevallen, mensen werden ontvoerd. Ook op het appartement waar ik verbleef, ben ik eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen voor uh, die vriendin, waarbij ik logeerde, uh, daar gebleven, omdat wij dachten, ja, zij wordt anders uh, hier helemaal in haar eentje opgepakt, terwijl wij daar vrolijk op het Tahirplein uh, blijven. Wij dus kregen hier, wel... hier berichten uh, alsof het een toch over het algemeen, hoewel er ook heel veel geweld is geweest en heel veel narigheid, een hele goede sfeer was op dat plein. Een, een enorm gevoel van saamhorigheid. Ja, dat is absoluut zo. Zoals ja? Gert van Langendonk, de morgencollega, waar ik trouwens ook heel veel aan te danken heb, want dankzij hem kon ik ook op het Tahirplein blijven. Uh, Al zei dat was een soort utopia. Hè? Daar kon je echt rustig, uh, rustig met elkaar praten. Kon je uh, heel makkelijk blijven slapen. Uh, verdedigde de mannen. Uh, het was bijna een soort middeleeuwse burcht. De uitgangen van de burcht. En er waren trouwens ook heel veel vrouwen aanwezig op dat plein. Families die zaten in het midden en uh, moedigde de rest aan. Dus daar was het een. En waarom zaten vaak een die in het midden? Sfeer. Wat zegt u? Waarom zaten die in het midden? Omdat dat de veiligste plek was. Om geen dus steen op het hoofd te krijgen. De, uh, ja, omdat er werd aangevallen door de promobarak-mensen uh, als ze aanvielen. Die vielen aan vanuit de uh, zijstraten. Want eigenlijk is dat Tahirplein op een bepaald moment een groot symbool geworden. voor alles wat met de revolutie of met het uh, protest tegen het regime te maken had. En dat was de bedoeling van de Promobarak-mensen... Uh, om dat plein uh, leeg te, of schoon te vegen en daar dat terug in te palmen. Dus dat werd een beetje de strijd op dat moment. We gaan eens luisteren naar de reportage die Rick Delhaas uh, daar heeft opgenomen. Rick, wil je nog iets zeggen van tevoren over die reportage? Of zullen we gewoon de band instarten? Uh... Ja, nee, misschien moeten we even zeggen dat het over uh, een jongere beweging gaat. De 6 april uh, jeugdbeweging. Die, en, en dat is een van de zeg maar, internetgroepen uh, die echt een, een cruciale rol hebben gespeeld... in het opzetten, voor, eh, of het, uh, de start van, van uh, deze hele revolte. Mm. En die zijn al heel lang bezig. Die zijn al, al ruim drie jaar bezig met allerlei... Uh, acties en sociaal uh, protest. Ja. Ik, denk, ik denk dus de rol van internet is eigenlijk cruciaal geweest. Maar aan de andere kant ook de negatieve rol van de gecontroleerde media in Egypte is ook heel cruciaal geweest. Ja. Tot laatste momenten heeft de officiële media beweerd dat het gaat over honderden bandieten, mensen, onverantwoordelijke mensen, mensen die onrust proberen te creëren. Terwijl Al Jazeera miljoenen mensen laat zien die de straat op gaan en iedereen naar vrijheid ja dan dat soort dingen. Het, uh, het wordt dus ook al de, de internetrevolutie genoemd of de, de, de Facebookopstand allemaal dat soort namen heb ik ook al gehoord of de, de Twitter-omslag. nou ja, laten we luisteren Welcome to New Egypt Welcome, you. Welcome to Egypt Egypte. your Egypt and the new people This is Egypt It's real Egypt maar nou, die boodschap is dus duidelijk. Welkom in het nieuwe Egypte. De reële kou is op on... Tahrir Square. No more virtual world. This is real world. Een spontane volksopstand is te mooi om waar te zijn. En zo is het ook niet gegaan in Egypte. Al vijf jaar is er sprake van sociale onrust. Frustratie over hoge werkloosheid en sociale ongelijkheid. En wreedheden begaan door het politieapparaat. Aan de basis van de volksopstand staan een aantal groepen van internetactivisten. En een van de belangrijkste is die van de 6 april jeugdbeweging. De 30-jarige Ahmed Maher is een van de oprichters. Ik sprak hem afgelopen week op het Tahrirplein. Waarom is de 6 April-beweging opgericht? De 6 April-beweging ja, is in 2008 begonnen. Op dat moment bestonden er enorme frustraties onder jongeren en onder de bevolking over werkloosheid, armoede, sociale ongelijkheid en de vervolging van mensen door het regime. We zijn gewoon bloggers en internetactivisten, onafhankelijk. Niet verbonden aan enige politieke partij dan ook. Via het internet legden we contact met elkaar. En ja, na het organiseren van een landelijke staking in 2008... kwamen we tot de conclusie dat deze vorm van actie via het internet... succesvol en effectief kan zijn. Aan die landelijke staking van 2008 deden echt veel mensen mee. En de overheid verhoogde daarop de salarissen. Daarop hebben we de 6 april jeugdbeweging opgericht. Binnen drie dagen hadden we 80.000 leden. We zijn een vreedzame organisatie die streeft naar gerechtigheid en gelijkwaardigheid voor alle Egyptenaren. We willen een eind aan de corruptie en aan de sociale ongelijkheid. Ik ben Zizo van uh, Tanta. Ik to to protest hier people here. In Tahrir Square. Uh, dit is uh, Sisu, 23 jaar oud, en hij komt uit Tanta. Dat is ongeveer uh, 100 kilometer hier vandaan. Een uurtje rijden van uh, Cairo. En hij is hier gekomen om mee te, te protesteren. Um, jij bent via Facebook ook een lid van de 6 april uh, jeugdbeweging en eigenlijk vanaf het eerste uur zo'n beetje hè? yes yes uh, I do this because I, uh, I read about them and I I heard that they will go to organization of uh, protesters in Al Mahalla hij zegt ik uh, ik heb gehoord uh, van die beweging de 6 april jeugdbeweging uh, Via de media, overigens niet de Egyptische media, want dat zou überhaupt niet mogelijk zijn. En ik wist dat ze een, uh, een grote demonstratie in Mahalla uh, hadden georganiseerd. Ik uh, ben daarheen gegaan uh, en ik werd gestopt uh, tegengehouden door de politie. Die wilde dat ik uh, terug naar mijn eigen stad uh, ging en niet deel nam aan de protesten daar. Uh, ja, en ik ben eigenlijk een, ja, een van de eerste leden. Uh, ik geloof dat ik uh, 2000 lid ben van uh, de 6 April-beweging. Uh, We ja, communiceren uh, via uh, Facebook. Wat wil de 6 April-beweging? 6 April wil justice for all. They want uh, democracy. They want uh, the Egyptian people to live with dignity. Ze willen gerechtigheid voor iedereen. Ze willen democratie. Uh, ze willen waardigheid voor uh, de Egyptenaren. Ook Dina Bashir, knalroze hoofddoek, is lid van de 6 aprilgroep. Ze is docent Arabisch aan de Amerikaanse universiteit in Cairo. Ze is 35, maar woont nog altijd bij haar ouders. Want ze heeft niet genoeg geld om een eigen gezin te stichten. Zoals veel jonge Egyptenaren. Hoe kwam zij met de 6 april groep in contact? Um, I joined it like 2 um, years ago or something. And uh, why? Because I wanted to know some truth or kind of truth about what is going on in, in the country. Uh, nou, ze is uh, al een jaar of twee geleden lid geworden van uh, die Facebookgroep groep uh, 6 april jeugdbeweging. Ze wilde eigenlijk de waarheid weten en met name over. Privatiseringen die plaatsvonden in Mahalla. Daar zijn allerlei overheidsbedrijven verkocht aan privépersonen. En in de pers stond eigenlijk, ja, daar was niet veel informatie. De Egyptische pers is uh, door de staat gecontroleerd. Uh, maar uh, er was sprake van grote sociale onrust uh, in Mahalla. En dus gingen ze op internet uh, op zoek naar informatie over wat er daar aan de hand was. After that I started like... Going on other groups. I, I started knowing about parties. I started reading about Islamic Brotherhood as well because the Egyptian government tells us a lot. Ze zegt, ik ging op het internet dus lezen. Ik kwam in contact met die 6 April groep, maar ook met heel uh, veel andere chatgroepen. En ik las opeens mm hele -hmm. andere uh, uh -huh. dingen over politieke partijen, zoals de like Moslimbroederschap. Die wordt hier in Egypte afgeschilderd als een. Ja, een terroristische club als, als beesten. En ik kon niet die conclusie trekken uit wat ik las. Seyf El Islam, een 24-jarig student, is lid van die moslimbroederschap. En actief op het internet. Is hij ook lid van de 6 April-groep. No, no, uh, Muslim Brotherhood uh, present in all uh, groups, onze uh, internet, onze Facebook, onze Twitter. De Muslim Broederschap heeft wel een officiële website, uh, Juan Muslamin. Uh, dat is geen sociale media. Ja, de Muslim Broeders zijn toch vooral uh, grijze mannen die helemaal niks snappen van uh, Facebook en Twitter. Maar de jongeren zoals Safe. Die nemen wel deel aan zeg maar, andere groepen, zoals de 6 april beweging. En zijn daar aanwezig om met andere jongeren in Egypte te discussiëren. Waarom ben je geen lid van zo'n groep als uh, 6 april? Omdat ik een member van Muslim Muslim Brotherhood. Wij als moslimbroeders kunnen met iedereen contact hebben in Egypte. Uh, met 6 april, met uh, christenen. Uh, maar die groepen, uh, dus, dus we praten ermee op het uh, internet, we wisselen ideeën uit. Maar die groepen zijn eigenlijk uh, te liberaal voor ons. Zij hebben, houden er andere ideeën op. Nou, ik ben lid van, uh, van de moslimbroederschap en uh, ja, zo, dat is genoeg. Uh, bij mij zit uh, Ahmed Abdelhamid, hij is 30 jaar oud en hij is uh, leraar Arabisch. U bent ook actief uh, in internetgroepen, uh, op welke groep? De groep van Colonna Khaled Saeed, we zijn allemaal Khaled Said. Khaled Said was een van de jonge mensen hier in Egypte, in Alexandria, die uh, verhaald was en was he was tortured, was door de police. Ja, ik ben uh, lid van een uh, Facebookgroep uh, en die groep die uh, uh, wordt uh, genoemd. Uh, wij zijn allemaal Khalid Sa Said. Khalid Said uh, was een uh, jonge Egyptenaar die is opgepakt. Hij is gemarteld en uiteindelijk vermoord uh, door de politie. En hij uh, staat symbool voor alle uh, misdaden die de uh, politie hier in uh, Egypte begaat. Wanneer vond die gebeurtenis plaats en wanneer bent u lid geworden van uh, die uh, Facebookgroep? Ik denk it, it was in in the last uh, summer, En the de summer, and from the the first uh, first second of this, um, a lot of here in Egypt, a lot of young people here in Egypt, uh, has a, a, a decision to begin the uh, the the process of, of change from this point, from wat er met uh, Khalid Said is gebeurd, dat was uh, afgelopen zomer. En ik denk dat uh, heel veel uh, mensen die op het internet actief waren en het bericht uh, zagen over Khalid Said, wat er met hem gebeurd was, uh, zich bewust waren en nu actief werden om um, aan deze voortdurende misdaden van de Egyptische politie een eind te maken. Om in actie te komen en een verandering in Egypte teweeg te brengen. For example, we uh, were uh, standing along, uh, along the, the, the Corniche, the, the Nile Corniche, with black uh, wear. Wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld uh, uh, helemaal in het zwart, zonder enige leuze uh, ergens uh, langs de oever hier van de Nijl, langs de weg gaan staan. En dan uh, kwam de politie vragen, uh, wat doen jullie hier? En wij zeiden alleen maar... Uh, we zijn hier. En uh, dat begrepen ze helemaal niet. Het was een hele andere manier uh, van demonstreren en uh, ja, uh, te streven naar verandering. Uh, waarom kon uh, Khalid Said zo'n ontzettend belangrijk symbool worden uh, voor deze revolutie ook? Ik denk voor meer dan een reden. Hij uh, was een van de internet yeah. Uh, ik denk dat het een hele belangrijke reden was dat hij één van ons was. Hij was uh, actief op internet. Hij had vrienden op uh, Facebook. I mean, he was not an ordinary farmer from a small village in in uh, in the delta. This is a different story. Ja, hij was dus niet een onbekende boer. ...die door de politie opgepakt wordt en dan gemarteld en vermoord. Uh, maar dit was iemand uh, die één van ons was actief op internet. Na de eerste succesvolle acties van 2008... ...begon de 6 aprilgroep zich beter te organiseren. Oprichter Ahmed Maier. Okay. Na de succesvolle staking van 2008 hebben we een echte organisatie van de 6 april groep gemaakt Die bepaalde doelen wilde realiseren We zijn toen ook contact gaan leggen met andere groepen op het internet Zoals de Vrijheid en Gerechtigheid Beweging en de groep van Mohamed El Baradei. We zijn ook bij de fabrieken langs geweest en de moskeeën om mensen te organiseren Drie jaar geleden wilden we ook de misdaden van de politie aan de kaak stellen. De politie kan zonder enige belemmering mensen oppakken en vasthouden. Vaak gaat dat gepaard met marteling... en er zijn ook vele gevallen bekend van mensen die aan de gevolgen daarvan zijn overleden. We hebben toen voor de 25 januari gekozen omdat dat de dag van de politie is. Een dag waarop Egypte juist haar politieagenten wil eren. Sinds 2009 hebben we ieder jaar op 25 januari gedemonstreerd. Toen de opstand in Tunesië begon afgelopen december... sloten zich nog meer mensen daarbij aan. We waren ons ervan bewust dat eenzelfde scenario in Egypte mogelijk zou zijn. Dat was de vonk die ervoor zorgde dat er zoveel mensen de straat op gingen op 25 januari. De constant rokende medicijnstudent Zizou... in Egypte gaat de grap dat artsen de zwaarste rokers zijn... Herinnert zich hoe er op internet onmiddellijk na de Tunesische opstand midden december discussie ontstond of ze in Egypte ook de straat op zouden gaan. The great majority says yes after very very long time of discussion and, do, uh, uh, and discuss what is that is the day. Hij zegt nou, een voorbeeld is dat we onmiddellijk na de opstand in Tunesië begonnen te discussiëren uh, over of wij ook uh, een uh, demonstratie zouden organiseren. Daar is heel lang over gediscussieerd. Uiteindelijk kwamen we uit op uh, de 25e januari. Uh, en daarna hebben we gediscussieerd of we het alleen bij die dag zouden laten of dat we zouden doorgaan. En iedereen was ervoor dat we zouden doorgaan. Jasgot, jasgot, ras bemara. Jasgot, jasgot, ras bemara. Jasgot, jasgot, ras bemara. Dina Bashir is al twee jaar lid van de 6 aprilgroep. Heeft zij eerder gedemonstreerd? No at all. Not at all. At all. This was like uh, not. I didn't even go out on the 25th of January. I am an only child. <laughs> that's why. You are an only child. That is why. Oh yes, that's. A, yeah. Oh, of course, and I live with my parents till now. So, uh, they and they are so protective. Um, nee, ik heb in de afgelopen twee jaar niet gedemonstreerd. Ik was er zelfs niet bij op de 25 januari. Ik ben uh, enig kind, ook al ben ik 35 jaar, maar uh, ik woon nog steeds bij mijn ouders thuis. En uh, die wilden me heel erg beschermen, dus ze wilden niet uh, dat ik naar die uh, manifestatie ging. Denk je dat, dat zeg maar de jongeren eigenlijk de, de kern van uh, deze opstand is, uh, is geweest? The internet started het hele ding. thing, really, we needed to express ourselves. En dan vinden we mensen die met ons ...en mensen die ons oppozenen... ...en we beginnen te argumenteren... soms discussiëren ...en we andere groepen... ...en het is een ongoing proces... Het het niet stopt. Ze uh, zegt, ja, ik geloof echt dat... Zeg maar, ...de beweging op internet... ...aan het begin heeft gestaan... ...van wat er hier in Egypte gebeurt. Uh, wij discussieerden met elkaar... Uh, ...op uh, internet, we argumenteerden... Uh, ...het was eigenlijk de enige plek... ...waar we... Uh, onze mening konden geven. En dat heeft zeg maar, ja, de vonk overgeslagen dat er zoveel 25 januari kwamen demonstreren. Uh, uh, maar de regering, de regering begreep eigenlijk vrijwel onmiddellijk het, het belang van het internet. En ze sloten het internet, uh, ze sloten het uh, mobiele uh, telefoonnetwerk. En het merkwaardige was dat toen het netwerk weer aangezet werd, dat we allemaal mensen vonden in onze praatgroepen op het internet die we voorheen helemaal niet kenden uh, ze waren heel erg tegen ons uh, ze zeiden dat we verraders waren en ze zeiden dat we voor buitenlandse machten werkten en dat we uh, betaald werden en uh, nou ja je kunt het zien uh, dat het allemaal uh, flauwekul ook de conservatieve moslimbroeders ontkomen niet aan het gebruik van internet. De leider van de Moslimbroeders heeft inmiddels een eigen Facebook-account. Door het internetgebruik van hun jeugdige leden... worden ze gedwongen pragmatisch te worden, vertelt de jonge Moslimbroeder Seif El Islam. Een heel duidelijk voorbeeld is de discussies die wij hadden... als jongeren van de Moslimbroederschap met andere uh, politieke groepen of activisten... Uh, over het vormen uh, van een gezamenlijk platform... waarin alle oppositiegroepen uh, uh, deel zouden nemen. En dat idee is op een gegeven moment overgenomen... door de uh, leiders van de moslimbroederschap. Uh, en die praten nu met, uh, met andere politieke formaties in dat platform. Inmiddels wordt overwogen de 6 aprilbeweging om te vormen tot een platform of een politieke partij. De groep heeft de afgelopen drie jaar veel klappen gekregen, vertelt Ahmed Maher. De afgelopen drie jaar zijn we regelmatig opgepakt. Ik ben zelf opgepakt in 2008, samen met honderden andere deelnemers aan de staking. Bij ieder protest worden er tientallen activisten opgepakt... Soms werden ze een paar weken opgesloten zonder aanklacht, soms voor een paar maanden. Ik ben zelf verscheidene keren opgepakt, vastgezet, gemarteld... maar we zijn vastbesloten om door te gaan en dit te winnen. Verslaggever Rick Delhaas maakte deze reportage... over de 6 april jeugdbeweging in Egypte. Het... Uh speelden allemaal duidelijk al heel veel langer dan de 17 dagen... dat het hier volop in het nieuws was, Rick. Maar het zal dus ook... Dit blijft. Deze beweging blijft een factor, kan je vanuitgaan. Ja, absoluut. En niet alleen deze beweging... maar ik denk dat de jeugd gewoon een hele belangrijke factor is. Ja. Wat willen ze? Uh, ja, wat gezegd werd in de reportage... ze willen gerechtigheid voor iedereen. Gewoon ze willen vrijheid. Ze vrijheid. Willen... Ja, en ze willen waardig behandeld worden. Ik bedoel, de reputatie van, van die politie is echt, die is echt gruwelijk. Ja. De luiten, uh, Ja, ik denk, ik denk dat dat woord waardigheid echt wel een van de centrale woorden is in deze hele revolutie. Heel veel mensen zeggen ook van arm tot rijk. Als je een paar dagen en nacht op dat plein uh, bent, dan heb je hele lange gesprekken met mensen. En die zeggen, wij willen onze waardigheid terug. En we hebben het nooit durven bevechten, om wat voor reden dan ook. Of een economische reden, of al ooit opgepakt. Uh, maar nu komt het terug en nu vechten we er allemaal mee. En je hebt natuurlijk wel die internet. In het generatie, want ze zeggen ook: kijk, hier zitten wij de Facebookers, maar ze komen wel allemaal samen, ook om zo'n plein te beschermen. Eén en twee heb je ook een van de mooiste momenten die ik daar heb. Meegemaakt of de meest type is uh, het ouderpaar van een van de vele vermoorde jongeren uh, van vorige week uh, tijdens dat protest. Uh, zat daar heel stil en heel uh, bedeest op dat podium. De moeder zei, ik heb nog nooit aan een demonstratie deelgenomen, maar mijn zoon is vorige vrijdag door de politie doodgeschoten. Gewoon omdat hij heeft gezegd tegen een politieman die hij kende, van dit doe je niet met een andere jongere die je in de been in de benen geschoten was. En daarop heeft die politieagent hem in het hart en in de borst geschoten. En dan heb ik een dode enig kind uh, terug thuis gekregen. En van... As, heb jij ook zulke verhalen meegemaakt? Nou, het, het, het, toen ik die Ahmed Maher, die, die oprichter van uh, de 6 beweging stond te interviewen, er stonden een aantal mensen omheen te luisteren... ook op dat uh, Tagrierplein. En er was een oudere Egyptenaar bij en die zei dat hij zich schaamde... Uh, dat zijn generatie nooit in opstand was gekomen. En toen ik vroeg of hij ooit van de 6 april... Beweging gehoord had, toen zei hij van nee, maar mijn kinderen vertelden mij daarover. Want die zitten op internet. Mariem Kani oh, is, niet, is er, ja. sorry. Uh, Anna Luiten. Ja, misschien even daar, daarbij ook. Wat ik wel heb gemerkt op dat plein is dat er kwamen ook soms tantes en ooms of vaders en moeders van die jongeren op bezoek. En die vertelden wel, en dat zeiden die jongeren zelf ook, dat er een bepaalde periode is geweest, de jaren 60, 70, waarin je ook een studentenbeweging had in Egypte voor meer democratisering van het onderwijs bijvoorbeeld. En dat zie je ook. Heel veel jongeren zijn echt zeer hoog opgeleid. En die hebben wel eerste stappen gezet, maar die studentenbeweging is eigenlijk helemaal uit elkaar gevallen. Maar daar heb, heeft de jongere generatie wel verder op kunnen bouwen. Dat merk je ook. Wel. Ja, van Kani, uh, hoe nu verder? Want uh, het doemscenario dat je hier ook wel heel veel leest is... dit wordt misschien wel een nieuw Iran... En de baardmannen zullen het uiteindelijk wel overnemen? Nee, dat, dat wordt zeker niet. Dus nieuw Iran is volgens mij helemaal uitgesloten in, de, in deze situatie. Waarom? Als, nou, kijk, als je kijkt wat, wat de taal is van de mensen die spreken. Mensen praten over de waardigheid, praten ze over individuele vrijheid, praten ze over politieke vrijheid. Niemand roept over de islam is, is, is de oplossing. Maar hoe moet je de moslimbroederschap... Die, die nu toch waarschijnlijk een grote factor gaat spelen... in de, in de toekomst van Egypte, hoe moet je die inschatten? Nou, moslimbroederschap is een heel complexe uh, ingewikkelde organisatie... met verschillende ideeën. Uh, binnen de organisatie zitten verschillende groepen... verschillende ideologieën. Uh, er zijn mensen die heel erg liberaal zijn en willen een liberale manier van regeren. Maar er zijn ook mensen die conservatief zijn en, en willen een islamitische staat. En er is ook een enorme generatieconflict binnen de, binnen de partij ja, zelf. Bert, Bertus Hendricks, hoe schat u de uh, moslimbroederschap in? Nou ja, wat uh, Marijwaan zei over dat generatieconflict... en over wat in de reportage zat over die moslimbloggers... er is in die moslimbeweging ontzettend veel aan de gang. Onder andere uh, door die uh, bloggersbeweging. En dat heeft heel veel interne discussie gegeven. Zodat nu zelfs de leider, die uh, echt een van de oudere garder is... die nu ook zijn, zijn Facebookpagina uh, heeft... ik denk dat we uh, een, een, uh, onze, onze uh, geest sluiten... als we denken dat die moslim moeten eens en voor altijd blijven steken en hun oude concepten. Dat is uh, duidelijk uh, niet het geval. En dat zal, denk ik, in de toekomst ook heel snel blijven. Ja, Rick zie, zie je dat ook, dat ze aan het schuiven zijn? Uh, ik merkte dat een beetje toen ik dat interview deed... met die Saif uh, al-Islam. Uh, dat, uh, dat, uh, dat ze pragmatisch worden en dat ze willen samenwerken. Ze willen natuurlijk wel macht, ze willen invloed. Uh, wat, wat heel uh, um, ja, tekenend was uh, toen ik daar rondliep op het plein... dat er heel veel mensen naar me toe kwamen... Uh, om tegen mij te zeggen... Uh, Luister, wat hier gebeurt, uh, dat is niet uh, de moslimbroeders die dit organiseren. Dit is, uh, hè, we willen waardigheid en vrijheid en democratie. En uh, daar voegden mensen aan toe: uh, als wij aan iets denken, dan denken we eerder aan Turkije, aan een seculiere staat dan aan Iran. Duidelijk. Maar het leger heeft nu het uh, initiatief op dit moment. Maar Kani, hoe moet ik me dat leger voorstellen als factor? Wat zijn dat voor mensen die daar de dienst uit maken... en die nu gaan beslissen wat er gaat gebeuren in Egypte? Nou, ik, ik, het is wel moeilijk om te zeggen wat de rol van leger zou worden in de toekomst. Hebben ze al een Facebook-account? <laughs> ja, wel. <je hebt laughs> maar ik denk dat het Egyptische leger, aan grotendeels van het leger in, in het Midden-Oosten... Uh, uh, zijn in de afgelopen twintig jaar heel erg depolitiseerd. Dus de, het leger is niet meer de politieke leger, het politieke leger van de jaren 50... toen ze zelf aan de macht kwamen. Ze hebben allemaal zakelijke gedaan. belangen. Ja, zelfs. ze hebben zakelijke ja. belangen. Wat ze hebben niet zakelijke ze belangen? Ja. Gewoon budget. Ja, ze hebben geld, ze zijn rijk geworden... ze, ze hebben een deel van het bedrijfsleven onder controle. Vakantiehuizen ja. in uh, charmels -Jijf. Ja. ja. Uh, Bertus ja. Hendricks, hoe, hoe schat ja. u het leger in als, als uh, politieke factor? Nou ja, het leger is natuurlijk een machtige club... en die zal nooit eh, vanzelfsprekend de macht opgeven. En die heeft ook nog steeds autoritaire reflexen. Zoals vandaag eh, wordt eh, aangekondigd dat morgen een waarschuwing zal komen... dat eh, allerlei chaos eh, niet toegestaan is. En dat betekent ook dat er geen bijeenkomsten zouden mogen zijn... van vakbonden en er geen stakingen. Eh, daar zien we als het ware de oude reflexen. Maar we zien ook dat er nu een tegenbeweging is... om te zorgen dat het leger onder controle wordt gehouden. Een deel van die organisaties die op het plein zo'n belangrijke rol hebben... Hebben een soort raad van toezicht ingesteld. om te zorgen dat de dynamiek eh, behouden blijft. en dat het leger de toezegging die het gedaan heeft. zoals de opheffing van die partijen. of de opheffing van de noodtoestand. Eh, ontbinding van het parlement ook allemaal nakomt. En daarom hebben ze ook opgeroepen. voor vrijdag, voor een dag van de victorie. om weer een demonstratie. een positieve demonstratie te houden. Maar het is duidelijk. Eh, dat de, de beweging waakzaam eh, blijft en moet blijven. omdat. Eh, Anders het leger het wel eh, makkelijk vindt om eh, een aantal toezeggingen te doen en dan vervolgens de essentie van de macht te behouden. En de, de mensen zeggen allemaal: het ging ons niet om Hosni Mubarak, het ging ons niet om Omar Suleiman, het ging ons om het Nizam, het Nizam, het regime. En dat regime, daar is de regen de ruggengraat van. En dat zal dus op zijn minst op zijn Turks uh, moeten evolueren en de macht overdragen aan uh, een burgerregering uh, na een verkiezingen, dat hebben ze beloofd. Maar de beweging moet waakzaam blijven, zeggen ja. ze zelf, om dat ook weer uh, waar te maken. Ik wel, haast. Ja, maar dan, Bertus, dan, dan zal, zal die uh, buitenparlementaire oppositie zich misschien ook beter moeten organiseren. Want ze hebben, tot nu toe hebben ze eigenlijk nergens een stem in om dingen te veranderen. Nee, en vandaar de, de, de, de raad van toezicht die ze gevormd hebben. Het is een eerste poging om al die de, uiteenlopende groepen... in een wat uh, georganiseerde kader uh, bij elkaar te brengen. En inderdaad, want uh, de organisatie... Uh, de spontaniteit heeft de kracht uitgemaakt van deze beweging. Maar uh, de gebrekende organisatie uh, die zou de zwakheid kunnen uh, uitmaken. En daar moeten ze het nu heel erg voor oppassen. Maar daar zijn ze zich heel goed van bewust. Lanna Luiten, uh, uh, zie jij de, de geest van, van, van deze opstand, van deze beweging? Uh, verdwijnen, zie je het uit elkaar vallen? Nee, ik denk dat dat een uh, heel goed teken is voor iets nieuws. Dat is uh, één burgertrots, uh, wat wij eigenlijk allemaal zouden moeten hebben. En dan vooral de Arabische burgertrots, die, uh, en ik met klemtoon op Arabisch en niet op moslim of christen, maar die burgertrots en die kan veel trotseren, blijkbaar. Anna Luiten, hartelijk dank. Rick Delhaas, ook dank. En Marijon Kani en Bertus Hendricks. Allemaal eh, bedankt voor deze beschouwing op de gebeurtenissen... van de afgelopen week in Egypte. En we gaan natuurlijk gewoon verder met Egypte. Berichten uit Blogistan. Ja, want we hadden het al over dat de sociale media... heel belangrijk zijn geweest in deze opstand. Katie Sheriff, Berichten uit Blogistan. gaat natuurlijk ook over Egypte, ja. Egypte en de wereld... Wat wordt er allemaal geschreven op de sociale media? Uh, nou ja, ik heb eerst even gekeken wat er op Egyptische blogs wordt geschreven. Um, vooral vreugde en euforie natuurlijk... naar het opstappen van president Mubarak. Um, zoals op de blog van Sandmonkey, uh, oftewel... Mahmoud Salem heeft deze week zijn identiteit bekendgemaakt. Hij is, um, heeft het meest bekeken Engelstalige blog in Egypte. Vorige week werd hij door de politie in elkaar geslagen. En uh, in zijn laatste blog uit hij ook vooral zijn blijdschap. Vanavond kan ik voor het eerst gaan slapen zonder bang te zijn... dat de veiligheidsdienst me wil ontvoeren... of dat door de regering betaalde hackers mijn website aanvallen. Vanavond voor het eerst in mijn leven voel ik me vrij... En dat is fantastisch. Bewaar je meningsverschillen met anderen nog even. Natuurlijk zullen we het niet allemaal met elkaar eens zijn. Maar dat kan en mag nu eindelijk. Want de dictator is weg. Morgen zullen we kibbelen. Maar vanavond, vanavond vieren we feest. Ja, de nadruk ligt dus op feest. En uh, nu heb ik nog een site gevonden. Alive in Egypt, ook in het Engels. Het is wel bijzonder, want iedereen kan daar voicemails achterlaten. Het is maar een beetje stand.nl op zijn Arabisch. Um, maar dan over, uh, over de opstand in Egypte. En dat wordt dan vertaald van, vanuit het Arabisch naar het Engels, Spaans of Frans. En uh, de laatste berichten daar ook zijn van veel sprakeloos Egyptenaren in het buitenland. Zoals van de Egyptische vrouw Om um Ahmad, die in Saoedi-Arabië woont. <tied> Ja, mag jij het ja. nu weer vertalen naar het <laughs> ja, ja, Engels, een... Spaans, Frans of Nederlands? Als nou, je wil. ik doe het Nederlands wel. Mogen alle de voetstappen verlichten op het pad van al onze Egyptische jonge helden, onze zonen. Egypte is de moeder van de wereld. Egypte is het land van de helden. Nou, heel veel blijdschap, maar ja. is er ook al ruimte voor uh, wat kritische noten... en wat bedenkingen over bijvoorbeeld de rol van het leger? Dat kan ik nog niet zoveel vinden tot nu toe. Uh, ik denk dat dit weekend toch vooral in het teken staat van feest... en dat iedereen nu een beetje aan het afwachten is wat er gaat gebeuren vanuit het leger. En ik denk dat de aankomende week hoop ik wat meer kritische bloksen kunnen vinden. Nou, de rest van de Arabische wereld, wat wordt daar zoal getwitterd en geblogd? Uh, ja, het regent op Twitter een stroom van felicitaties uit Soedan, uit uh, Saoedi-Arabië, Jemen naar al die andere landen. En uh, in Jordanië bijvoorbeeld schrijft blogger De Zwarte Iris dat ook het Jordaanse regime op zijn tellen moet gaan passen. Egypte bewijst wat alle Arabieren in het Midden-Oosten weten. Dat wat in Egypte gebeurt, blijft meestal niet in Egypte. De Jordaanse staat moet goed opletten wat er zich in de Arabische straten ontwikkelt. De poppenkast van het verleden werkt niet meer bij een generatie die ouder, wijzer en steeds gefrustreerder raakt door een gebrek aan mogelijkheden. Net zoals de 20 in de straten van Cairo zal deze generatie geen compromissen sluiten. Ja, heel veel andere regeringen zullen zich wel zorgen maken... naar na Tunesië en Egypte. Mm. Wat doen ze? Doen ze concessies nu? Of, uh... Ja, wat me opviel in Syrië... Uh, is de afgelopen week uh, de blokkade van sociale media opgeheven. Sinds 2007 komt men daar uh, niet direct op Facebook of YouTube... Uh, wel via een omweg, via proxy-service. Dus er werd wel gebruik van gemaakt. Uh, daar heeft uh, de overheid, uh, de, de regering van Syrië, heeft er geen statement over, af, geen verklaring over afgelegd. Maar het is dus weer direct toegankelijk daar. Nou, de Arabische wereld was dat, uh, ja, de rest van de wereld. Ja, de rest van de wereld vind ik vooral interessant... wat er in de Persische wereld gebeurt, in, in Iran. Iran. Ja, ja. Want daar, zijn weer, uh, en daar heeft de oppositie weer opgeroepen tot grote demonstraties, morgen. Um, die is verboden door het regime, maar op de website van de oppositie... staat niks van aantrekken, jullie moeten allemaal komen. Uh, oppositieleider Karoubi staat sinds donderdag onder huisarrest... Wat denk je dat er gaat gebeuren morgen? Ja, dat, dat, nou, als ik dat zou weten. Ja. Nee, op Facebook zijn er al heel veel pagina's uh, gewijd aan de demonstratie van morgen. Zoals de pagina 25 Bachman. Dat is volgens de Persische kalender 14 februari, morgen dus. Uh, dat wordt onze dag van de woede. En al bijna 50.000 volgers zitten er op die pagina. Maar ja, de vraag is, wat gaat het regime dan doen? Want die hebben geapplaudisseerd bij al die demonstranten in Egypte. Dat zullen ze in eigen land niet gaan doen. Nee, dat wordt dan een moeilijke rolvereniging. Ja, dat weten we morgen. Ja, en uh, dan had je ook Rusland. Ja, dat vond ik ook opvallend. Heel veel Russische bloggers schrijven over de revolten in Egypte. Uh, Poetins populariteit is daar ontzettend gedaald. Uh, opiniepeilingen zeggen dat nog maar zo'n 20% van de bevolking Poetin steunt. En veel bloggers vergelijken de situatie in Egypte... met revoluties in voormalige Sovjet-staten. Zoals de Oranje-revolutie bijvoorbeeld in Oekraïne in 2004... En veel bloggers schrijven dan ook binnenkort in Rusland. Zoals de blogger, blogger Belekov. Ik vind het geweldig hoe die totalitaire regimes in Arabische landen worden gewipt. Het lijkt erop dat het snel de beurt is aan Rusland. En dan zal Poetin naar het oosten rijden. Niet in een luxe Lada Kalina, waar hij zo graag in rijdt... maar afgevoerd in een wagon. Samen met zijn vrienden van zijn partij Verenigd Rusland de parasieten verdienen alleen de weg naar een Siberisch strafkamp... voor de totalitaire staat die zij de afgelopen elf jaar... in Rusland hebben gebouwd. Ja, de blogger Belekov uit uh, Rusland was dat. En... Uh... Wat heb je nog meer allemaal voor landen bezocht qua ja, Twitter en je, Facebook? Ja, je kan echt overal wel wat vinden over Egypte. Ik geloof dat het echt wereldnieuws Ja, en er zijn ook in andere landen demonstraties geweest. Ik geloof zelfs in Zuid-Korea werd er gedemonstreerd voor de ambassade van Egypte. Um, maar uh, wat mij nog opviel is dat er in Japan een blog is... waar alle foto's van de Egyptische opstand... Uh, die door de Japanse media werden genegeerd... die werden op een blog geplaatst. En dat waren dan foto's van Flikker, van, van, van mensen uh, zelf... die bij de demonstratie waren. Of via waren. de website Flickr. Ja, ja. precies. En uh, www.flikker.com is dat, ja. En uh, daar staan hele mooie foto's bij. Um, ook weer via onze site te vinden, www.villavpo.nl. En uh, wat mij nog opviel was een filmpje van YouTube waarin het Japanse meisje Nina, ze is vijf jaar oud, wordt tweetalig opgevoeld. Zij legt in het Engels uit wat er in Egypte aan de hand is. The normal people don't have money. And the president have a lot of money. They just have to work and no money. They have to work, but they don't get money. De no money person is mad at the president. Ja, dat is gewoon allemaal heel logisch. Hè? Gewone mensen hebben geen geld en de president een heleboel. Dus ja, dan is ja. het niet gek dat ze boos worden. Dus eigenlijk hadden we dit orakel eerder moeten inschakelen. Ja, daar, daar kunnen alle deskundigen ja. niet tegenop Tegen nee. zo'n heldere analyse. Nee, nou, ja, nou, het is dus echt een grote hit op YouTube. Uh, nou, ja, al die filmpjes, blogs, et cetera, zijn via onze site terug te vinden. www.vilavpiro.com Dankjewel, Katie Sheriff, uh, voor de blogs over Egypte. Dit was Bureau Buitenland uh, voor vanavond. Volgende week is Bureau Buitenland natuurlijk weer terug. En door de week zo ook in de Villa VPRO. Wij zijn zometeen terug met wetenschap in labyrinth. En daarin gaat het over de merkwaardige vormen... die geslachtsdelen in de natuur kunnen aannemen. Dus uh, penissen en vagina's. Want je zou denken, nou ja, hoeveel vormen kun je bedenken? Nou, heel veel vormen en... Uh, Vorm dus matter. Zegt de Menno Schildhuizen, zometeen de gast, evolutiebioloog uh, bij Naturalis. Tot straks.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 voor maar 2,99 per stuk. Inclusief de eerste twee maanden gratis Eredivisie Live. Alleen bij Albert Heijn. Koop hem nu en je hebt het. Bloedvraak en gerechtigheid staan centraal in Un Oresteia. Het vermaarde muziektheaterwerk van Xenaki is gebaseerd op Eichelos tekst. Een samenwerking van Asko Schoenberg, Vocal Lab en Muziektheater Transparant.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 kijk op kpm.com/zakelijk of bel 0800 0105 ook voor de voorwaarden Dit is Radio 1